Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur Dit is Onderduif Wit met het NOS journaal President Obama Heeft Iran gewaarschuwd dat het openheid Van zaken moet geven over dienst nucleaire programma Aan het slot van de G20 Top in Pittsburgh wilde hij niet speculeren Over wat hij zal doen als Iran geen gehoor Geeft aan de oproep er heeft de voorkeur aan een diplomatieke oplossing, maar gewapend ingrijpen sluit hij niet uit. Samen met Rusland en China riep hij het Iraanse bewind op om inspecteurs van het internationaal atoomagentschap toe te laten tot de tweede Iraanse uraniumverrijkingsinstallatie. Het bestaan daarvan werd pas gisteren bekend. Op de G20-top is ook afgesproken dat de overheden doorgaan met het stimuleren van de economie totdat er weer sprake is van een stabiele groei. Verder worden de bankiersbonussen aangepakt. Bankiers krijgen die alleen als ze zich gedurende langere tijd hebben bewezen. Bovendien kunnen de bonussen worden teruggevorderd als de prestaties tegenvallen. Een maximumbedrag wordt niet vastgelegd. Het sluiten van de terreurgevangenis Guantanamo Bay in januari gaat mogelijk niet lukken. Dat hebben hooggeplaatste anonieme Witte Huismedewerkers gezegd tegen het persbureau EP. President Obama maakte direct na zijn aantreden bekend dat hij de gevangenis op Cuba wil sluiten. Hij stelde toen als deadline januari. Maar het kost volgens de medewerkers meer tijd dan verwacht... om te bepalen welke van de ongeveer 225 gevangenen kunnen worden vrijgelaten... en welke naar gevangenis in Amerika zelf moeten worden overgebracht. Bovendien willen maar weinig landen de VS helpen... met het onderbrengen van gevangenen die op vrije voeten komen. Nabestaanden van de Lockerbie-aanslag hebben in New York de Libische leider Gaddafi ontmoet. Die was in Amerika vanwege de VN-top. Tegen CNN zei Gaddafi dat hij de nabestaanden heeft gecondoleerd... Bij de bomaanslag op een Penhame-vliegtuig in 1988 kwamen 270 mensen om het leven. Gaddafi zelf is vaak in verband gebracht met de aanslag als mogelijke opdrachtgever. Tegen CNN zei hij dat niemand een dergelijke actie zou steunen. Terreur is een vijand van iedereen, stelde Gaddafi. Dan het weer is nog mistig, laat een en zonnige periode, middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Dit was het.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 FM, Zandvoort. Zandvoort. It's heating up, De zomer van ZFM, ZFM Zandvoort, 106.9 FM, ZFM. This is my church, this is where I heal my hurts. natural grace or watching young life shape it's in minor keys solution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 115 1 5 maal 2 het ritme van Zandvoort ook op tv ZFM, Text TV op kanaal 45, 45. CFM heb gezegd, dan kan iedereen op huis aan, alleen ik blijf onderweg. Als de laatste toon is uitgeklonken, elk instrument is weggelegd, dan blijf ik zoeken naar die waar waarmee alles wordt gezegd.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 Geen keer anders, laat me zien waarom ik hier ben. Onze me nog geen keer anders dat ik uitgezongen ben, dat ik uitgezongen ben. Als we dansen op het ritme we zoeken naar twee armen, als we zoeken naar een loog. Als we dicht tegen elkaar staan, zoek ik een zin die het doet. Het was mooi. I'm and...